Achersoes las in een Turkse krant Een advertentie van beloofde land Hij nam zijn vrouw, zijn koffer en de trein En schreeuwde dat hij binnenkort snel rijk zou zijn En een Turkse sheik zou zijn Achersoes kreeg in Amsterdam Een kamer samen met nog veertien man Twintig kippen, een geiten en een konijn en schreef ze een Turkse vrouw dat die snel rijk zou zijn en een Turkse sheik zou zijn. Ach, Jezus, daar gaan we na Daar gaan we naar Hassan, daar gaan we Ach, daar gaan we Ach, grassoes in beloofde land Naast blonde truus aan de lopende band Vond het blonde wel bijzonder fijn En ontzettend rijk Voor een Turkse sheik zou zijn Ontzettend sheik zou zijn Blijf van de raf, zei bolle ja van slaak je voor je Turkse raap Daar vloog het mes voor Jaap er erg in had En gaf een nagevoel onder zijn schouderblad en dat was dat. Ach, Heilige Ach, Heilige Ach,